8 uur, net wel met het NOS-journaal. Bij Benghazi hebben Franse gevechtsvliegtuigen een paar Libische legervoertuigen vernietigd. Het is de eerste buitenlandse aanval op Libische doelen na het internationale besluit van vanmiddag in Parijs. om Libische burgers en opstandelingen te beschermen tegen de troepen van Gaddafi. Die vielen vanochtend Benghazi aan, daarbij vielen tientallen doden. Meteen na de beslissing in Parijs cirkelden vier Franse gevechtsvliegtuigen boven de Libische stad. als waarschuwing voor Gaddafi's troepen. Nederland wacht nog tot er in NAVO-verband afspraken zijn gemaakt, dat gebeurt morgen, maar andere landen staan al klaar om bij te springen. Italië beperkt zijn bijdrage voorlopig tot een commandocentrum in Napels, van waaruit alle operaties tegen Libië worden gecoördineerd. In het noordoosten van India zijn 21 mensen omgekomen bij een brand in een vluchtelingenkamp. En er zijn ook zo'n 100 gewonden. Het vuur ontstond in een keukentje... en sloeg al snel over naar de huisjes van bamboe en plastic. Vooral veel vrouwen en kinderen overleefden de brand niet. In het kamp wonen ruim 14.000 mensen. Ze zijn gevlucht na etnisch geweld in het uiterste oosten van India. Vanochtend zijn uit de Gazastrook meer dan vijftig raketten afgevuurd op het zuiden van Israël. Twee Israëliërs raakten gewond. Bij een Israëlische tegenaanval kwam een Hamas-functionaris om... en raakten vier Palestijnen gewond, meldt een Hamas-bestuurder. Het was de zwaarste raketaanval vanuit de Gazastrook in twee jaar. Hamas, dat de Gazastrook bestuurt, heeft gezegd dat het zelf tien van de raketten heeft afgevuurd. Vrijwilligers hebben vandaag 6500 klussen gedaan in het kader van de actie NL Doet... Gisteren en vandaag waren daar in totaal 350.000 mensen mee bezig. En dat was een record. Volgens het Oranje Fonds waren er voor het eerst ook vrijwilligers actief op Bonaire. Daar waren 500 mensen in touw. Het weer is helder en vanavond wordt het snel kouder. Met vannacht lichte vorst en mogelijk mistbanken. Morgen overdag droog, vrij zonnig. En met een graad of 11 iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.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 De mooie volle maan kan bij de ploegen in ieder geval niet in deze wedstrijd tot grote daden brengen. Het staat nog 0-0 en het is niet best. Maar Groningen heeft wel de beste kansen gehad. Net voor Tadic. Maar ten Rauwelaar laat zien dat het een uitstekende keeper is. Want hij stopte de bal 0-0 nog altijd. VVV Willem 2, in Venlo, racht nog niet meer. 18e minuut van de wedstrijd. Ook hier staat het nog 0-0. We zagen Richters met een grote kans helemaal in het begin van de wedstrijd. We hebben de bal ook kort daarna op de paal zien gaan van der Heijden. Met een kopbal. Ook die er niet in. En dus nog geen doelpunt in Venlo. In Almelo, Heracles Heerenveen, Henkok. Beginfase kansen, zowel voor Herenveen als voor Heerenkles. Maar de stand is nog 0 tegen 0. De standen gele kaarten 1 tegen 1. Zwek een gele kaart voor Herenveen En ook Kwanza kreeg een gele kaart bij Heerenkles. Het blijft een interessante wedstrijd met aanvallend voetbal. Zowel van Heerenkles, wat helemaal niks te verliezen heeft... Verliezen heeft als van Herenveen wat eigenlijk wel moet... gezien het verwachtingspatroon in Friesland. De late wedstrijd straks op kwart voor negen is NEC tegen de Graafschap. En er is straks ook nog korfbal. Henk Kok. Hey, Henk Kok. Het is 1-0 geworden voor Heracles door een doelpunt van Everton. Hij werd niet hard aangepakt op de as van het veld. Precies over het penalty stip kon hij de bal achter stoere elverkant verrommelen. 1-0 voor Heracles, maken, Everton. Kend van Earth and Fire. Was het een mooie call, Henk Kok? Ik vond, het een, uh, ik vond het een aardig doelpunt. In elk geval, Everton werd over de as van het veld... Uh, ...Everton speelde eigenlijk aan de linkerkant van het veld uh, bij Heere Kles. Ik kwam helemaal weer binnen... En er ging een 16 meter gebied binnen en werd niet... men, men durfde ook niet echt die, die, die defensie van Heerenveen... om eens even stevig aan te pakken, om een tackle uit te voeren op de bal. Ja, als je dat reglementair doet, dan mag dat toch. Ook al valt die aanvaller dan. Maar hij kon de bal eigenlijk min of meer gewoon in de goal lopen. En zo stond het 1-0 voor Heerenkles. En nauwelijks een moment later had het 2-0 kunnen zijn. Dat is niet gebeurd. Maar Breukers, dat is de rechte verdediger... die draaft het 16 meter gebied binnen. En die schoot toen met zijn linkerbeen... wilde hij de bal bij de verste hoek neerleggen. Hij had beter die bal af kunnen spelen op Armenteros... Je hebt hem gewoon binnen kunnen lopen. Nu Douglas zet die bal voor en dan wordt hij weggekoopt door Breuer. Een hoekskop voor Heracles. En Breuer schudt al een klein beetje met zijn hoofd. En ik zag Ron zo juist gebaren richting Breugel, verder van het doel verdedigen, meer druk op die bal zetten. Maar Heerenveen bleef een beetje hangen en Breugel geburen met beide armen. Ja, maar kan dat wel? Dat kan eigenlijk niet op dit moment. Dus zo was er even een discussie, een verbale discussie, nee een non-verbale discussie tussen Ron de trainer van Heerenveen en Breukers. Ik ga nu kijken naar de hoekschop van Heracles. En die hoekschop zal worden genomen door Flederis. Flederis die... Waarschijnlijk op een klaar puntjes na is het allemaal rond. Het volgend jaar gaat voetballen bij Rodi SC. Hij heeft ook nog getraind onder Ron Jans. En daar waren niet de grootste vrienden. Twee explosieve mannetjes waren aan de tijdelijk. De hoekschop wordt genomen. Fred neemt die hoekschop. Komt achterin terecht en er wordt er wel gesprongen. Er wordt gesprongen door Kruiswerk, maar de bal gaat weer over de doellijn. En dan is een simpele doelschop voor Heerenveen. De Vriezen hebben het gewoon moeilijk. Voetballen ook vanuit een andere ja, uitgangspunt eigenlijk dan Herakles. Herakles heeft al alles gewonnen. En Herenveen wil nog zo graag bij die eerste acht uh, eindigen. Maar dan moeten ze wel op dit moment een achterstand van zes punten overbruggen met Utrecht. De stand in Almelo, 1-0 voor Herakles. Ruim 24 minuten gevoetbald. VVV, Willem 2. Ik durf het nauwelijks te vragen, Rachel. is het een echt degradatieduel? Nou, dat valt nog wel mee, want het gaat er allemaal redelijk geconcentreerd en gecontroleerd ook aan toe. Het is 0-0 na 24 minuten ruim spelen hier in de koel. En het momentum voor Willem II zat er echt aan het begin van de wedstrijd. Want toen waren er een aantal behoorlijke mogelijkheden. Willem tweede tweede ploeg die ook nu de bal heeft. Met Gravenbeek een meter of tien voor de middenlijn. Levert in bij El Axewi. Maar dan een soort pingpongvoetbal Gaat van de een naar de ander. En Hakola komt er uiteindelijk als winnaar uit. Rangelo Janga wil het gat in. Daardoor ontstaat de ruimte voor Gravenbeek op de rechterkant. Voorzet komt aan tegen El Akjewi. De bal blijft binnen de lijnen. Vlakbij de cornervlag. Dan wacht Gravenbeek wat lang met ingrijpen. Zit El Axewi ertussen. En gaat de bal richting de middenlijn. Met bijvoorbeeld Ballastot in balbezit. En Oyo. Dat verrassend dat hij speelt de huurling van PSV. De positie van Leemans op het middenveld. En dan Boijmans die aan de bak moet wordt opgejaagd door Ricardo Ippel. En dan is daar een overtreding. Het in de rug lopen van Boijmans door Ippel. Een vrije trap voor VVV. El staat achter de bal en neemt er eventjes zijn tijd voor. De bal ligt twee meter voor de middenlijn. En de bal gaat naar de rechterkant van het veld. Waar Chula een plekje heeft. Maar de bal op het hoofd van Pereira. Die raakt hem, nou blijkbaar wordt die bal nog geraakt door Chula. Die kopbal van Pereira, want Pereira mag gooien. Doet dat naar Swinkels. Swinkels ter hoogte van de lijn van zijn eigen strafschopgebied. Richting Yanga. Meteen door Yoshida in de nek aangevallen. Een overtreding zegt scheidsrechter Braamhaar. En daardoor een vrije trap voor Willem 2. Willem 2 is zeker niet minder. De gevaarlijkste momenten kwamen van die ploeg met die kopbal. Dus ik zei het om 8 uur. jan van der Heijden verlengde een vrije trap van Lasnik. We zagen daarna ook nog een schot van Richters vanaf de linkerkant op de keeper. We zagen Richters een keer vanaf de rechterkant van het veld. Een moeilijke hoek want hij stond dicht bij de achterlijn Bijna nog de bal achterin de goal geplaatst. Achter Bejois. Uiteindelijk ging hij voorlangs. Weer lastig. van vrije trap. Nu is de bal te kort. Wordt weggehaald door toot. Kullen gaat er dan achteraan. VVV wil er snel uit. Maar dat lukt niet. In de 27e minuut staat het hier 0-0. Tenzij dit fout afloopt. Nee. Want de willem 2 verdediging grijpt in. Diep in de tweede helft. NAC FC Groningen. Hoe is het eigenlijk met Leonardo vanavond, Andy? Ingetogen als altijd. Rustig. Uh, bescheiden. Uh, ...als hij een overtreding maakt zoals een minuutje geleden... ...niet uh, reagerend op de scheidsrechter. Nou, je begrijpt het uh, tegenovergestelde. Dat speelt ook niet best hoor. Maar dat uh, geldt voor eigenlijk iedereen van NAC. En wij plegen dan te zeggen... ...deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. Nou, nu was Idab Delhaai de invaller van uh, bij NAC Breda... ...gekomen voor Julian Jenner... ...die helemaal niet zo onverschrikkelijk slecht speelde. Maar uh, Idab Delhaai is uh, gekomen... En nu heeft Leonardo de bal. Eens kijken of hij wat leuks kan doen. Hij heeft nog altijd de bal. Probeert hem in te spelen op Idab Dalai. Dat lukt half. Want er wordt ook nog verdedigd door FC Groningen. Dat gewoon de sterkere ploeg is. De betere ploeg. Maar uh, de kansen niet weet te benutten. De uh, kansen die overigens op één hand te tellen zijn. Hoor. Nu uh, balbezit voor Jansen van uh, Nauk Breda. In de tweede helft komt Nakker iets meer uit. Maar het is zeer uh, onzorgvuldig zoals er gespeeld wordt. Ook nu weer balverlies. En dan kan Groningen overnemen aan de linkerkant. is het uh, Tadić die uh, de bal heeft gekregen. Maar hem kwijtraakt. En krijgt hem zomaar terug. Dan uh, zegt hij dankjewel. Veher was de man die de bal inleverde. En Groningen in de aanval. Via de rechterkant. Met Kieftabelt. Kieftabelt bal naar de Kieftabeltbal helemaal naar de rechterkant. Naar ene Enevoltsen. Enevoltsen. Bal inspelen op Bakuna. Bakuna 1-2. Uh, wilde die aangaan, maar Enevoltsen krijgt hem niet. En dan gaat het via Hiarie. Die een prachtige voorzet eerder in deze tweede helft had. Waar Tadic uh, uh, helemaal vrij de bal kon aannemen. Een mannetje omspeelde. De bal goed inschoot. Maar keeper ten Rouwelaar van Nakbreda hield de bal goed uit het doel. Een van de weinige mogelijkheden in deze wedstrijd. Nog altijd balbezit voor FC Groningen. Nu is het Grankwist die ver gaat komen. Grankwist. Grankwist nog altijd schiet. Oh, mooie goal zeg. Oh, oh, oh, oh, oh, oh wat een goal van Grankwist. Het is echt uh, geweldig. Zoals Andreas Grankwist opkomt stomen op de as van het veld. En hem dan net buiten strafschopgebied in één keer op zijn rechter neemt. En Jelle en Rauwelaar kansloos laat. Want het is echt een kanonschot als je daarover mag spreken in deze tijden. Het is een enorme uithaal van Andreas Grankwist. De zweep die zijn tiende doelpunt van het seizoen maakt. Hij scoorde eerder dit seizoen ook al twee keer tegen Nak Breda. Toen was het wat makkelijker vanaf de penalty stip, maar nu doet hij het op een manier zoals hij wel vaker heeft gedaan. Een lange solo en dan niemand die hem tegenhoudt en net buiten het binnen binnenrammen die bal. De FC Groningen leidt met 1-0 tegen Nak Breda en het is verdiend. Drie ploegen zijn al uh, zekere van de play-offs in de competitie. KZ, Fortuna en Top en daar moet er nog eentje bij komen en dat kan PKC zijn. Die spelen vanavond uit bij Fortuna. Frank Er Met nog twee wedstrijden te gaan zou dat PKC moeten zijn... aangezien het verschil ten opzichte van Blauw-Wit drie punten is. En twee wedstrijden te gaan, korfbal, twee punten systeem. Dus als er een puntje wordt verdiend in Delft vanavond door PKC... dan is dat zomaar een feit. En het ziet er in de beginfase van de wedstrijd goed uit. En het zijn halverwege de eerste helft. En PKC leidt met 6-4... Dat het eerst even achter kwam met 4-2. Maar een uitstekende tussensprint nu. Dan uh, de ploeg uh, van uh, ja, dit. Ik moet Even kijken waar de bal uiteindelijk naartoe gaat. Maar volgens mij gaat hij uiteindelijk weer gewoon naar PKC. Dat nu dus uitstekend in die, in die wedstrijd zit. Nee, hij gaat uh, toch naar Fortuna. Maar die bal gewoon keurig wordt opgeëist door Jennifer Tromp. Die is natuurlijk heel ervaren. En als niemand weet wat er moet gaan gebeuren, dan pakt Jennifer Tromp gewoon de bal. En zegt ze, nou dan nemen wij hem toch als niemand het weet. De scheidsrechters overleggen eventjes. En Tromp geeft dan de bal gewoon aan een vakgenoot om te kijken van, nou ja, als er dan een vrije bal genomen mag worden... dan mag jij dat gaan doen. En dus staat daar nu met de bal onder de arm Mirjam Malta... ...en wordt het uiteindelijk toch PKC. Dus moeten de Fortuna-vrouwen de bal weer inleveren... ...en kan PKC aan de volgende aanval gaan beginnen. PKC dus uitstekend gestart met heel veel uh, jonge jongens in de ploeg. Zou het heel mooi zijn als zij al uh, de halve finale zouden gaan uh, bereiken... ...en dus in Ahoy kunnen aantreden voor minimaal uh, de strijd om de derde, vierde plaats. PKC heel veel ervaren vrouwen, goed scorende vrouwen ook... Maar de jongens die moeten nog een paar jaartjes ervaring opdoen op het allerhoogste niveau. Om echt serieus mee te kunnen doen voor de titel ten opzichte van Cassetta Fortuna. Want dat zijn de ploegen die het uiteindelijk zullen moeten gaan doen in deze competitie. Of ze ook daadwerkelijk de finale gaan halen, dat is maar de vraag. En of PKC daadwerkelijk in Ahoy terechtkomt, dat zouden ze vandaag kunnen bewerkstelligen. Voorlopig PKC op een 6-4 voorsprong in Delft. never be I'm high, I'm ready. Killaby van Anouk. Inmiddels aangeschoven weer, Kees Edenbaas, met het laatste nieuws uit Libië. Nou ja, behalve de twintig... Maar vrouw... we moeten eerst, sorry Kees, we moeten even naar Henk Kok. Het is 1-1 geworden in Almelo door een doelpunt van in Een van de spaarzame kouders van Heerenveen. En Vajerine kan van zeer nabij de bal binnen tikken. 1-1. Kees. Nou, behalve de twintig Franse vliegtuigen die actief zijn in het, uh, in het gebied, uh, zijn, uh, is nu ook bekend geworden dat de Amerikanen daar uh, drie onderzeeboten uh, hebben gestationeerd voor de, voor de Libische kust. Dus die zullen ook deelnemen aan de operaties in de, in de komende dagen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken dat heeft laten weten dat die militaire acties dat die in, de, in de komende dagen gewoon doorgaan. En wel totdat Gaddafi zich houdt aan wat bepaald is in die resolutie van de Veiligheidsraad. Namelijk dat hij geen burgers aanvalt... Eh, of geen, acties, geen militaire acties daartegen onderneemt. Maar goed, op dit moment is het in Benghazi toch betrekkelijk rustig. Zo horen we van wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen. Het is stil en kijk kijken naar een heldere hemel. Benieuwd of er nou nog vliegtuigen, Franse vliegtuigen overkomen. Er waren hier net drie zware explosies. Of dat, dat bommen zijn uit die vliegtuigen is niet duidelijk. Ik heb net een woordvoerder van de militairen hier, de opstandelingen gesproken, en die zegt dat de tanks van Gaddafi ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de stad nu zijn en dat daar ook een uh, Frans vliegtuig, een voertuig geraakt heeft. Dat was Hans-Jaap Melisse op dit moment nog steeds in Benghazi... waar het dus betrekkelijk rustig is. Uh, ondertussen heeft uh, president Obama, die is op bezoek in Brazilië... die heeft aangekondigd dat hij over een uur een uh, verklaring gaat afgeven... over de situatie in Libië. En naar ik aanneem ook over de deelname van de Amerikaanse strijdkrachten daarbij. Dus daar wachten we nog even op. Bedankt. Kees Edemaas. We gaan uh, kijken ja. bij Henk Kok, bij Heer de Veen, waar het 1-1 is geworden. Ja, we hebben 36 minuten gevoetbald en Heerenveen mag zijn handen stijf en stijf dichtknijpen bij deze gelijke stand. Het was een aanval die over de rechterkant ging. Een counter eigenlijk min of meer van Heerenveen, omdat Heerenveen zich noodgedwongen verder laat terugzakken. Narsing zette die bal vanaf de rechterkant voor en uh, Feyerlin kon er min of meer uh, binnenlopen. 1-1. En waarom mag Heerenveen beide handen stijf dichtknijpen bij deze stand, gelijke stand? Nou, Breukers heeft een dot van een kans gehad op een tweede doelpunt. Zijn tweede kans ook uh, voor hemzelf, voor Heracles. En Fredeeris was er dichtbij en ook Douglas. Maar Andy Houtkamp heeft waarschijnlijk ook een doelpunt. Dan ga ik jou niet verklappen, he. Nee, het is nog niet zo. Het is een penalty voor FC Groningen. De overtreding was van Rob Penders. Hij hield zijn tegenstand. Ik dacht dat het hier was vast. En dus uh, mag... Uh... En ik dacht ook dat het uh, volkomen terecht was. Hoor. Nu gaat Penders zich uh, heel boos maken. En wat doet daar nou in vredesnaam toch Evans? Die komt naar voren lopen om Penders daar weg te trekken. In de buurt van de penalty-stip. Waar Tadic uh, klaar staat om de penalty te gaan nemen. Uh, Pieter Vink, die gaat uh, volkomen terecht zo dadelijk. Evans is een gele kaart uh, aan de hoek uh, smeren. Volkomen terecht, die komt helemaal vanaf eigen helft. Naar de penalty stip toe om daar wat mensen weg te trekken. Dat kan Pieter Vink heel goed zelf. Dat doet hij ook heus wel. En dus kan Tadic nu klaarstaan voor de 2-0. En hoogstwaarschijnlijk in de 81ste minuut de beslissing in deze wedstrijd. Jellet en Rauwelaar staat in het doel. Komt nu nog even toegelopen. Om iets weg te halen uit het strafschopgebied. Een aansteker neem ik aan. En aangezien ten Raola niet rookt, gooit hij die keurig. Naast het doel Pieter Vink fluit. De linksbenen getaard, staat klaar. Snel aanloop van een meter op drie. Daar komt die aanloop met kleine stapjes naar de bal toe. En laag wordt hij gestopt. Perfecte redding. Die toch wel even duidelijk maakt, Jelle Ten Rouwelaar. Waarom hij gekozen is door Bert van Marwijk voor Oranje. Want het is een uitstekende redding. Niet slecht ingeschoten. Misschien iets te laag. Waardoor Jelle Ten Rouwelaar een kans had. Maar Ten Rouwelaar haalt de bal uit de benedenhoek. En zo blijft het de wedstrijd. Want Groningen staat met 1-0 voor. Terug naar Hinkok. Leuke wedstrijd is het er nog toe. 38 minuten gevoetbald. En de stand is gelijk in Almelo. 1 tegen 1. Almelo, Herakles, voetbal beter. Heeft meerdere kansen gehad. Uiteindelijk op voorsprong moeten staan. Maar ja, als je op een gegeven moment onverwachts gelijk maakt... dan krijg je ook plotseling zomaar een tweede kans. Narsing liep de hele verdediging... Van Heracles eruit. En de keeper pas weer aasdelt even om een zijn goal te komen. Uiteindelijk deed hij dat wel. Hij snelde Narsing, die snelde pas weer voorbij. Maar de voorzet vanaf de rechterkant. Hij mikte min of meer op de tweede paal, denk ik. Die was niet goed. En had beter kunnen kiezen voor Dost. En had Dost de bal zo kunnen binnenlopen. Het spel ligt even stil in verband met een blessurebehandeling. Maar dit geeft aan dat er echt een wedstrijd is waar het om gaat. Heracles helemaal veilig. Hoeft niet naar beneden te kijken. En heeft drie wedstrijden naar Brei gewonnen. Kijkt alleen maar boven naar boven. En alles is bonus, bonus eigenlijk voor Heracles. En de Herenveen, het verwachtingspatroon met de nieuwe trainer Ron Jans was zo groot. Was zo hoog gespannen. Maar het valt allemaal een beetje tegen. En dit is dan de beslissende wedstrijd, min of meer. Van deze moet je eigenlijk winnen. Je moet over de Herakles heen komen. Als Herenveen nog wat wil. Herenveen heeft trouwens één punt voorsprong. Goed, het is nog 1-1 en we hebben even een blessurebehandeling. VVV Willem 2, je racht er niet mee. Ruim zes minuten nog tot aan de pauze 0-0. Het wordt spannender in de koel. Want er gebeuren dingen. Nu een duw van Gravenbeek. Dat levert. Moussa is ergens halverwege de Willem II-helft aan de linkerkant een vrije trap op. Moussa gekomen voor Oyo twee minuutjes geleden. En dat heeft ermee te maken dat Gravenbeek er nogal grove overtreding heeft gemaakt. Ging keihard met een vooruitgestoken been op de enkel staan van Oyo. scheidsrechter ontging het. Floot wel toen Oyo bleef liggen. Die kon niet verder. En daar had Gravenbeek wel rood voor mogen krijgen. Hoewel hij het verdeck deed en het moeilijk te zien was. Eerlijk is eerlijk. Vrije trap genomen aan de linkerkant. VVV de bal opgepakt door Kujovic. En uh, die is toch eigenlijk alleen maar in de problemen geweest op een vrije trap. Van Vujicevic bal aan de linkerkant. Langs de muur maar een aantal minuten geleden alweer toen makkelijk gebakt. ...door Kujovic. En nu is het Kullen in de middencirkel. Kullen krijgt de bal bij Moussa aan de linkerkant. Even een kaats terug tot bij Yoshida. Moeizaam gestart. En ook dit is niet best, want de bal bezorgd bij Hakola. En dan staan ze op één lijn achterin bij VVV met wat mensen van Willem II. De bal gaat breed richting de linkerkant. Lasnik wordt ze onderuit gelopen door Chula. Die maakt zich boos met wat gebaren in de richting van de scheidsrechter van Erik Braamhaar. Heeft er misschien mee te maken dat hij een aantal minuten geleden weg was en in een duel terechtkwam met Swinkels. Het lag op dat moment even open achterin bij Willem II. Eén keer gebeurd en toen ging Swinkels het duel aan. En daar was wat mij betreft best wel sprake van een overtreding en misschien wel een doorgebroken speler. Daar leek het op. De scheidsrechter zag daar eerst de bal worden geraakt en vervolgens pas de man... En daar mocht Swinkels niet klagen. Hij kreeg al twee keer rood. Dat werd kwijtgescholden. Maar hij was op weg naar nummer drie. En daar kwam uh, Willem 2 goed weg. Wachtte nog altijd op die vrije trap. Baselraal bal ligt in de as van het veld. Op een meter of 25. Misschien wel iets meer van de goal van Bejois. Van VVV. Lasnik. En daarbij de tweede paal. Twee man met onder meer uh, Swinkels de verdediger. En ook richters erbij. Bal gaat aan hun voorbij. Zo zijn er toch regelmatig momenten voor de goal van Bejois. Die hachelijk zijn. VVV komt er steeds goed mee weg. Maar zal toch moeten proberen in het vervolg van deze wedstrijd. In de resterende vijf minuten van de eerste helft bijvoorbeeld. Om aanvallender te gaan spelen. Om ook zelf wat te creëren. Want als het maar blijft denken aan een gelijkspelletje. Dan gaat het vanzelf een keer fout. Daarvoor krijgt Willem II te veel momenten. De trap van Bejois komt op het hoofd van Boymans. Verliest toch het kopduel van Ippel. Paul gaat over de zijlijn en er komt een ingooi voor El Akshaoui. Een paar minuutjes nog tot aan de pauze. Willem 2 zal straks wat moeten in die tweede helft. Dat wordt wat. Vooralsnog is het hier 0-0. En Boymans ontsnapt naar buitenspel. Boymans richting de achterlijn. En gaat een voorzet geven, denk ik. Ja, maar gemist en dan weggeramd door jan ari van der Heijden. Het blijft 0-0. Even naar de Bundesliga. Borussia Dortmund tegen Mainz is afgelopen. Het is daar 1-1 geworden. Dat betekent dat Borussia Dortmund nu aan kop gaat met 62 punten uit 27 duels. Leverkusen heeft er 52, 10 minder. Maar speelt nog wel een wedstrijd morgen. 52 uit 26 heeft Leverkusen dus. Maar dus weer puntenverlies voor Dortmund. NAC FC Groningen en die houdt 86 e minuut. 1-0 FC Groningen. Maar het is nog een wedstrijd. Een vrije trap voor Noubreda Breda. Genomen bal naar de buitenkant. Na invallen Bayram. Bayram heeft de bal bij de achterlijn. Brengt hem goed voor het doel. Wie kan daar komen. Leonardo komt hem terug. Boezabon, over. Ja, ah, was een uh, mogelijkheid voor Nac Breda. Ja, het is een leuke wedstrijd geworden. Ik uh, verklapte het al. Als er een doelpunt zou vallen, dan zou het eindelijk een beetje openbreken. Nou, bijna had Groningen het tweede doelpunt gemaakt. 1-0 werd er door Granqvist. Penalty gemist door Tadic. Nadat nou, Granqvist eerder dit seizoen al uh, twee penalties had gemist, is het nu ook Tadic die dat... Uh, uh, kunststukje kan uithalen. Een penalty missen dus. En daardoor is het de wedstrijd gebleven. Gaat uh, keeper van Lo de bal nog in het spel brengen. Bal naar voren. We zitten uh, 86,5 minuut in de wedstrijd. Henk Kok, jij hebt wat te melden. Oh, wat een mooie goal van Heren. De schitterende goal van Armenteros. Er komt het 16 meter gebied binnen. Even dreigt hij te schieten. En dan gaat de keeper van Herenveen stoer. Elka, die gaat gewoon naar de grond toe. En daar was Armenteros op uit. En dan tikt hij de bal heel met een subtiel, met een subtiel stiftje stift die de bal achter pas achter Sturell gaat de doelman van Heerenveen Kijk, dat zijn de kansen van Herakles. Nu benutten ze eindelijk, eindelijk, eindelijk weer eens een keer een kansje. En die stand van 2-1 in het voordeel van Herakles is volkomen en volkomen terecht. En waar staat Heerenveen zwak te verdedigen? Koning is zwak aan het verdedigen. Ron Jans heeft daar al eerder gesignaleerd. Van nog voor de pauze heeft hij twee wissels toegepast. Zwek heeft hij eruit gehaald. heeft de eruit gehaald. En weer begonnen nou over de as van het veld. En nu dat Haglund had deze speler van uh, Herakles overtoon moeten tegenhouden. Dat gebeurde niet. Armenteros werd aangekomen. En die heeft er op een subtiele wijze, op een ja, koninklijke wijze, afgerond in een 16 meter gebied. 2-1, terecht voor heren. Radio 1, het NOS-journaal. Dan net wel. Franse gevechtsvliegtuigen hebben Libische tankkolonnes aangevallen en voertuigen vernietigd. Tot de aanval is vanmiddag besloten op een internationale top in Parijs. Gebleken was dat kolonel Gaddafi zich niet houdt aan de resolutie van de VN-veiligheidsraad van donderdag om geen burgers aan te vallen. Premier Rutte zei na de bijeenkomst in Parijs dat Nederland in het kader van de NAVO eventueel wil meedoen met de acties tegen Libië als dat wordt gevraagd. In het uiterste oosten van India zijn door een brand in een vluchtelingenkamp meer dan twintig mensen omgekomen. Er zijn ook zo'n honderd gewonden. Het vuur ontstond in een keukentje en sloeg snel over op de gammele huisjes. Er wonen mensen die zijn gevlucht voor etnisch geweld in India. Israël is vanochtend getroffen door meer dan 50 raketten die in de Gaza-strook waren afgevuurd. Hamas, dat de macht heeft in de Gaza-strook, zegt dat het zelf tien van de raketten heeft afgeschoten. Het was de zwaarste raketaanval op Israël in twee jaar. Aan de Israëlische kant vielen twee gewonden. Bij een Israëlische tegenaanval kwam een Hamas-functionaris om. En vielen vier gewonden. Maar dat waren de hoofdpunten van het nieuws. NAC nou, FC Groningen wordt steeds leuker in die oudkamp. Ja, en jammer dat het nog maar anderhalf minuut te gaan is. Dat hadden ze eerst zeg maar 70 minuten moeten doen. Dan hadden we een leuke wedstrijd gezien. Nu is het de slotfase leuk. Omdat het 1-0 voor FC Groningen staat en NAC Breda alles aan doet om die gelijkmaker binnen te halen. Want mocht dat niet gebeuren, dan is deze competitie zeg maar gelopen. Dan kunnen ze niet meer degraderen. Of er moet iets heel geks gebeuren, want ze staan 11 punten boven de nummer 16. Met nog een aantal wedstrijden te gaan, niet al te veel meer. En FC Groningen is dan volop in de race voor de playoffs. Ik zie uh, uh, Agilore klaarstaan om zo dadelijk nog in te gaan vallen in het team van Pieter Huistra. Terwijl we in de slotminuut zitten van deze wedstrijd. Het is het Groningen met de inworp. maar die komt terecht bij uh, Naukbreda. Eventjes, maar nu is Pedersen weg. En nu gaat hij het strafschopgebied binnen. Pedersen, Pedersen, naast. Nou, dat was een kans hoor. Maar het levert wel een hoekschop op, omdat die bal nog net aangeraakt is door Gorter. En dus er een hoekschop komt voor FC Groningen. Wat dat betreft is het gelijk. 5-5 in uh, hoekschoppen. Maar 1-0 door dat ene doelpunt dat prachtige doelpunt van Granqvist in het voordeel van FC Groningen ...dat de hoekschop gaat nemen vanaf de linkerkant. En datgene wat ooit voor het eerst bij Real Madrid getoond is... ...bij de cornervlag de bal bij je houden en dan hopen dat de seconde weg tikken. Daar is Groningen niet echt heel bedreven in, want ze raken meteen de bal kwijt. En dan gaat de bal via een Groninger over de zijlijn en mag hem gegooid gaan worden door eh, eh, Nak Breda. Nak Breda, terwijl er een Groninger geblesseerd ligt, die lag eigenlijk buiten het veld. Die is snel binnen het veld gaan liggen en ligt daar nu te rollen. Ik dacht dat het Tadic was, maar de Nac Breda-spelers spelen natuurlijk gewoon... Verder en terecht, want die uh, Thadis die uh, ligt daar dan wel, maar uh, staat nu op. En alsof hij uh, uh, helemaal uh, uit de dood herrezen is, komt hij uh, aangerend. We hebben nu een vrije trap voor Nauk Breda in de slotseconde van deze wedstrijd. Thadis leeft weer de vrije trap voor Nauk Breda in de slotfase met een 1-0 voorsprong voor FC Groningen. Het is rust bij uh, Herakles tegen Heerenveen, rust dan 2-1. Racht dan niet mee, bij VVV Willem 2. Een tellen nog hoor. Een stuk of 10. 0-0 stand en Willem II zoekt de aanval weer met Janga aan de rechterkant. Janga met wat bewegingen richting de achterlijn. lage voorzet eruit gehaald door de recht. En Moussa dan aan de zijlijn. Houdt de bal niet binnen maar het fluitje klinkt van Braamhaar. 0-0 is het bij de rust en nog een schot gezien een minuut geleden van Richters. De hoogte van de strafschop stippietje opzij met de recht in zijn nek. Wachtte lang, draaide toen weg. Deed dat in principe goed, Richters. Maar schoot de bal toen wel twee meter over de goal heen. Eigenlijk verdient Willem 2 wel een doelpunt. Maar het staat dus gelijk zonder doelpunten in de koel. Cool. Het is dus zeker niet de avond van Tadic, Andy. <laughs> nou, hij deed het wel leuk hoor, dan lig je buiten het veld en dan ga je binnen het veld liggen en dan kronkelen, weet je wel, alsof, je, nou, alsof echt, uh, er echt al een kist kan worden besteld. Nu is uh, Groningen weg via Enevoltsen, Enevoltsen met alleen nog één man, Jansen tegenover zich, Enevoltsen straks op gebied. en weer een geweldige redding van Ten Rauwelaar bij die 1-0 stand in het voordeel van Groningen tegen Nac Breda. In de slotfase. We kregen vier minuten erbij. Maar daarvan zijn er nu al twee voorbij. Ene volt ze. Uitstekend ingeschoten hoor. Maar de redding is na van onze grote vriend Jelle ten Rauwelaar. Die dat heel goed doet. Gaan we het uh, spelletje aan de andere kant krijgen. Je weet wel. Bij de cornervlag. Agilore probeert het. En die tikt hem ook over de zijlijn. Het is bijna humoristisch. Want dan heeft Nak meteen de bal terug. Is het uh, Bayram die hem dan uh, kwijtraakt. En dan speelt een van de betere spelers bij FC Groningen. Hier de bal terug naar Van Loo. Maar die wacht heel lang met uitschieten. En raakt de bal, of raakt dan de tegenstander, in dit geval Idab Dalai. Dan wordt de bal toch door Krankwist over de zijlijn getrapt. Door Evans moet ik zeggen. Is het weer die Bayram, een invaller. Niet slecht spelend, maar nu de bal wel kwijt, kwijtrakend. Maar meteen is het vrouwen en kinderen eerst van de kant van FC Groningen. En dus kan Nac Breda meteen in de aanval. Broppenders staat nu als extra spits erbij, Maar komt niet in balbezit. Het is het Agilore die de bal heeft gekregen. Ingevallen voor Bakuna. Naar Pedersen. Pedersen naar Enevoltsen. Enevoltsen bal de diepte in terug richting Pedersen. Een aardige bal. Maar Horvath zit ertussen. En dus kan Nank Breda nog één keer in de aanval gaan. Want we zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. De bal gaat richting Boussabon. Maar die maakt een overtreding. Met de elleboog maakt zich heel boos op Pieter Vink. Maar ik denk dat Vink dat uh, heel redelijk zat. Zag, want uh, Granquist, het uh, slachtoffer, voelt even aan het hoofd. En hij krijgt de vrije trap mee. Goed gezien door Pieter Vink. Zie ik ook in de herhaling. Snap niet waarom Boezabon zich zo boos maakt. Want hij weet ook wel dat hij die elleboog nogal wat aan de hoge kant had. Zacht gezegd. En dus mag Groningen een vrije trap nemen via Van Lo. Gaat natuurlijk heel langzaam. Nog 40 seconden hebben we te gaan in deze extra tijd van de 4 minuten. Wil Groningen nog een keer wisselen. Maar dat gaat voor ons nog niet door. Als Gorter de bal heeft naar die vrije trap van Van Lo. Gorter bal kort naar Bayram. Bayram de invaller Speelt de bal meteen de diepte in richting Leonardo. Maar de bal wordt half geraakt door Grandquist. Komt terecht bij Rob Penders die dus voorin speelt nu. En hem doorgift. Uitstekend balletje op Boussabon. Boussabon, randstrafschopgebied aan de rechterkant. Speelt hem terug op Penders. Maar uh, de bal is onderweg aangeraakt door een Groningenverdediger. De bal gaat over de zijlijn. Gaan we nog die wissel krijgen. Waar uh, Norair Mamedov nog even in de ploeg mag komen van Groningen. Niet omdat er zoveel van verwacht wordt. Maar gewoon om die laatste seconde een beetje weg te laten ebben. Is het uh, Pedersen die naar de kant gaat. Ik denk dat hij dat op zijn handen gaat doen. Hij wandelt heel langzaam. Uh, richting de zijkant. Pieter Vink komt naar hem toe en zegt, zou jij mij een plezier willen doen? En nu heel snel, want ik haal mijn kaart weg. En dat, uh, zegt, uh, dat ziet Pedersen ook. Die doet net alsof hij heel hard loopt. Het is ongeveer hetzelfde tempo. En gaat nu over de zijlijn komen. Mamedov gaat er nu in komen. Dat heeft ongeveer een minuut geduurd. En dat gaat uh, Pieter Vink zeker meenemen. Als de inworp daar nog staat voor Nak Breda. En uh, de inworp vanaf de rechterkant door V genomen gaat worden in zijn 250ste wedstrijd. Gooit de bal ver. Richting Penders. Kan niet koppen, maar de bal ...komt bij Janssen. Die haalt uit, maar raakt de tegenstander. Blijft het toch balbezit voor een nak. Via de rechterkant een voorzet. En de er, er van Idab de Haai. Nee, is het Enevolse die hem wegwerkt. Maar naar onze grote vriend Leonardo. Die hem bal, de bal kwijtraakt. Het spel gaat uh, verder. En we zitten dik over die vier minuten heen. Maar dat komt door al tijd tijdgerekt van Groningen in de extra tijd. Is het uh, Bayram die de bal heeft. En uh, geen overtreding wordt gemaakt door Enevolse. Is het uh, nu wel afgelopen en haalt Groningen wel hele belangrijke punten. Die drie door de overwinning van van 1-0 door het prachtige doelpunt van Grandquist. En Groningen blijft in de race. Bij NAC Breda kunnen ze het tweede, het derde of het vierde gaan opstellen. En de rest op vakantie sturen. Want er valt niets meer te halen voor NAC Breda. Niet degraderen. En ik denk ook niets richting de na-competitie. Eindstand NAC 0, FC Groningen 1. Het is rust bij de andere twee wedstrijden. VVV Willem 2-0-0 en Heracles Heerenveen 2-1. Dan het korfbal. Fortuna PKC uh, Frank Gwielaert. Daar is het ook rust. Er worden wat kampioenen gehuldigd van Fortuna in de Fortuna Halle in Delft. De ruststand is 11-11 tussen Fortuna en PKC. Dat is prima van Fortuna, want dat stond halverwege die eerste helft achter met 6-4. En Dan heb je één man bij Fortuna die zijn ploeg bij de hand moet nemen. Dat wordt in ieder geval van hem verwacht. En dat deed hij ook Barry Schep van 6-8. Schoot hij Fortuna weer terug naar 8-8. En vanaf dat moment ging het gelijk op. Dan heb je natuurlijk altijd nog wel bij PKC eh, Suzanne Struik. De meest scorende vrouw in de hoogste afdeling bij het korfballen. En zij moet dan haar ploeg weer bij de hand nemen als het gaat om doelpunten maken. En dat lukte Struik. Zij bracht uiteindelijk de ruststand op. 11-11. Een hele spannende hoog, eh, hoog niveau wedstrijd. Hier in de Fortunahal tussen Fortuna en PKC. Ik verwacht dus enorm veel nog van de tweede helft. En intussen vieren wij hier in een kwartier tijd een stuk of drie, vier feestjes voor Fortuna. Ik wil wat zeggen, maar het komt er niet uit. Al mijn woorden op een kluit. Een brabbelpraatje, het vult geen gaatje Het is klam hier en ook zoveel bier Ik wil wat doen, ik kan haar betasten Maar zij heeft ook de vaste lasten Het is heel onhandig, het is niet verstandig Heb je ook zo'n last van rook? Ik wil haar bijten, aan haar likken Maar dat gaat ze vast niet pikken een warme bunker En ik hunkel naar het puntje van haar tong Maar ik zeg Wat een mooie bloes En ze kijkt of ik een kind ben Wat een mooie bloes Of ik stapelsteken blind ben Maar schreeuw die waarheid nou eens uit En kust die pers ik zachte huid Wat een mooie bloes Het is echt gelul en het haalt zo weinig uit ik word nu echt een beetje gek Want ze zoemt mij in mijn nek. Uit het niets, nou zeg dat iets het Is een begin, ik hou me in Maar zij is al door haar schaamte heen En ik sta nog op één been ik Probeer te zeggen, uit te leggen Dat ik net zo wil als zij Maar ik zeg, wat een mooie bloes En ze kijkt of ik een kind ben Wat een mooie ik stapel steken, blind ben. Maar schreeuw die waarheid nou eens uit. Een kus die pers ik zachte huid. Wat een mooie blouse, het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. is Aan het douchen en ik wil haar niet gaan pushen, maar het gat zit in de dag en ik moet weer aan de slag. We zijn niet heerlijk, alle tijd en ze is al haar kleding kwijt en ik raap ze voor haar op en zeg dan met mijn domme houten kop: Wat een mooie bloes en ze kijkt. Ik stapel steken, blind ben, maar schreeuw die waarheid nou eens uit. Ik kust die pers, ik zachte huid. Maar wat een mooie bloes. Het is echt gelul en het haalt zo weinig uit. Wat een mooie bloes. Die is echt niet voor de poes. En ze kijkt of ik blind ben, of ik een klein en donk ben. Maar wat een mooie bloes. Wat een mooie Asper van Kooten met mooie blues. Epke Zonderland en Jeffrey Wammes hebben op de eerste dag van de World Cup in Parijs... waar de beste twaalf turners ter wereld per toestel elkaar treffen... een uitstekende oefening laten zien aan het rek. Beiden kwalificeerden zich voor de finale. De top vier is dat. Zonderland mag morgen ook terugkomen voor de eindstrijd op Brug. En discuswerper Erik Kadé is bij de European Cup Winter Throwing in Sofia als tweede geëindigd. De Brabanden noteerden in de Bulgaarse hoofdstad een afstand van 62 meter en 15 centimeter. De zegen was voor een Turk, Ulgun Denis met 63 meter 31. Kadé had als excuus dat hij in Sofia ziek was geworden, net als de anderen van de Nederlandse afvaardiging. Melissa Boekelman eindigde bij het kogelstoten als vijfde, ook getroffen door diarree. was 16 meter en 84 centimeter. Het resultaat voor Boekelman, de Wit-Russische Kopets, uh, en die heet Alena van de voornaam, won met een afstand van 17,71 meter. 71. An angel.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 I'm <laughs> Williams met Angels. Inmiddels aangeschoven weer Kees Edenbaas van de buitenlandredactie. Uh, Kees, de gezamenlijke landen hebben ingegrepen vanmiddag. Uh, weliswaar nog beperkt. Zijn daar ook negatieve reacties op gekomen? Nou ja, van de kant van de Russen, dat hebben we natuurlijk al eerder vanavond gehoord. Maar het zou je misschien verbazen, er wordt ook heel veel getwitterd over, deze, over de aanvallen op Libië. En, en ook van, van Amerikaanse twitteraars komt er kritiek op de, op de acties. Niet zozeer omdat het tegen Libië is, maar er wordt gezegd... Ja, het is een beetje hypocriet van de kant van de Amerikaanse regering... dat ze zo hard toeslaan richting Libië. En niet hetzelfde doen in Bahrein of Jemen of saudi arabië waar ook grote onrust is... En waar je ook vraagtekens kunt zetten bij, bij de heers. Dus van die kant ook uh, uh, kritiek. En ja, dat zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar ook van uh, Hugo Chavez, de president van Venezuela. De, de vriend van uh, Gaddafi. Exact. Uh, een van de weinige vrienden die, die nog, hij uh, nog over heeft. Die heeft natuurlijk ook met klem heeft deze, deze acties... En ook de resolutie van de Veiligheidsraad heeft hij veroordeeld. Want, zegt hij, ze zijn er alleen maar op uit om de olierijkdommen van, van Libië binnen te halen. En eh, bekommeren ze zich helemaal niet om het lot van het, van het Libische volk. Dus ook van zijn kant, maar nogmaals, dat is niet zo verbazingwekkend, veel kritiek. Oh, en dan is, sorry, het laatste wat binnenkomt is dat eh, een, een, van de, een van de Amerikaanse oorlogsschepen in het gebied, die zou... Eh, één of meerdere kruisraketten hebben afgevuurd richting Libië. Uh, dat meldt het Amerikaanse televisiestation CNN. Uh, bevestiging daarvan hebben we nog niet gekregen, maar dat komt binnenkort. We horen ongetwijfeld straks meer van Kees Helemaas. Uh, snel naar het voetbal. NEC, de graafschap, reset van de Maarden. Net begonnen. En? Ja, en al 1-0 voor de thuisploeg voor NEC. Dus een doelpunt van Leroy George gemaakt in de derde minuut. We zijn nu vier minuten bezig. Een prachtige aanval van NEC over de linkerkant. Ten voorde legt de bal terug op Lasse Schöne. Die zorgt voor de assist. Bij de tweede paal staat Leroy George. En hij kan hem zo vrij inkoppen. Geen verdediger van de Graafschap in de buurt. En zo staat de thuisploeg onder leiding van trainer William Vloet. Dus al op 1-0 hier in de Goffert uitverkocht stadion. En de Graafschap zal dus nu op jacht moeten naar de gelijkmaker en de verdedigende stem direct al moeten verlaten als het er wat van wil maken vanavond in deze Gelderse Derby. Nu is het Buis. de centrale verdediger, die ver mag komen. De bal inpaast op Poepon, maar die verliest de bal. En zo kan NEC weer overnemen met een hoge bal. En wat slordig spel nu in de middencirkel. De Graafschap heeft alweer overgenomen via Rozen. En dan gaat de bal via Buis opnieuw richting Poupon. Maar die heeft opnieuw geen controle over de bal bij de Graafschap. Geen Jungsleker, hij is geblesseerd. Geen Sjoerd Overgoor, ook hij in de lappenmand. Steve de Ridder, de gevaarlijkste aanvaller de laatste weken bij de Graafschap, is geschorst. En bij NEC vandaag niet de topscorer van de Nederlandse eredivisie, Björn Flemings die er al 18 heeft in liggen. Hij geblesseerd aan zijn lies en bij NEC nu in het punt van de aanval Rikt en Voorde, 19 jaar jong. Zijn tweede basisplaats in het eerste van NEC. En direct al belangrijk dus in die derde minuut, want hij legde de bal pan klaar voor Schöne en die... Hij kwam vervolgens met die prima voorzet bij Leroy George terecht. En uh, met het hoofd scoorde George zijn derde doelpunt in dienst van NEC. De Graafschap nu weer het balbezit op de helft van NEC. Met Meijer geeft de bal aan Frenkel. Die gisteren bekendmaakte dat hij binnenkort zal bijtekenen bij de Graafschap. En zijn carrière ook zal afsluiten dan waarschijnlijk in Doetinchem. En de bal gaat nu over de achterlijn. NEC heeft het beste van het spel in de eerste vijf minuten. En leidt dus al door de vroege treffer van Leroy George met 1-0. Tweede helft in Almelo, Herakles, Herenveen, Henkok. Nou, kan ook een leuke 45 minuten worden. Ik kijk naar de overzijde van Berens. die is de weg voor de Herenveen. Er komt de voorzet. Narasneen voor zijn rechterbeen. Squat die bal. Ja, joh ho ho! Wat een knappe redding. Een hele knappe redding van de doelman van Herakles op het schot van Hageloup. Gevaar nog niet geweken. En dan blijft die bal gelukkigwijs uh, voor een Herakles-verdediger voor Van der Linden liggen. Want pas weer was de bal helemaal kwijt. Helemaal kwijt. Maar hij verricht een geweldige redding op dat schot van Haglund. En Beers die was ingevallen al vijf, vijf minuten voor rust voor AC. Die gaf een perfecte voorzet weg. En zo is ook die tweede helft alweer leuk begonnen. Ik kijk naar Overtoom nu. Overtoom geen goede paas. Die bal die wordt opgepikt door de Greenheim. Greenheim naar de Veyrinne, dan even terug naar de Kruiswijk. Kruiswijk die heeft gewoon problemen in de verdediging van Heerenveen. Van hij is niet de allersnelste. Hij werd een paar keer uitgelopen in de eerste helft. Breuer die draait wat langzaam, is wel snel. Die loop je er niet zo snel uit, maar dat is toch het probleem van Heerenveen. De verdediging, over het algemeen wat te traag en op het middenveld worden te weinig ballen tegengehouden. Maar nu spelen ze compacter Heerenveen. Absoluut wat compacter dan in de eerste helft. Balletje even terug naar de Breuer. Breuk kan die bal in de brede paas naar de linkerkant van het veld. Daar staat Gerry Koning. Die invallen voor de geschorste jonge pin. Dan een bal in de diepte weer richting Berens. Dan moet, uh, moet uh, Breukers die moeten moet oppassen. Maar uh, hij duel gaat hier aan Berens. Maar Berens komt er niet langs van. Breukers die krijgt assistentie, assistentie van uh, Rekens. De invallen voor de geschoten Martens. Berenveen blijft in balbezit. Begint in elk geval beter aan die tweede helft zoals ze slecht aan die eerste helft begonnen. Zeer zeker in de eerste 10 à 15 minuten. Bal weer in de breedte, moet even terug. Breuer, Breuer. En dan is er een overtreding begaan. Er wordt in elk geval gefloten door scheidsrechter Sanders. Een overtreding door Herakles. Vrij schop is heel snel genomen naar Berens. Berens kan de bal ook voorzetten met zijn linkerbeen. Dus hij geeft hij de bal ook voor met zijn linkerbeen. Dan wordt hij weggekopt. Wordt hij weggekopt in het hart van de verdediging door Rekens. En dan is er ruimte voor Herakles aan de overzijde. 2-4-4 tegen 4 situatie. Overtoom. Speelt hem naar de rechterkant van het veld. Naar Breukens die ermee naar voren is gekomen. Komt de voorzet. De voorzet wordt opgevangen op de rand van de 16. Opgevangen weer door Fladerens. Weer naar de buitenkant gespeeld. Niet helemaal naar de buitenkant. Eerst nog een tussenstation in de persoon van Douglas. En dan Breukens die geeft een slechte paas. En dan komt Fladerens wel tussen. Maar er wordt er ook een overtreding begaan door het speler van Heerenveen. En krijgt Fladerens de vrije schop voor Heracles mee. We hebben gespeeld vijf minuten in de tweede helft. 2-1 voor Heracles. VVV Willem 2, vlak naar Rus nog steeds 0-0. En dan heeft VVV het meeste baat bij Rachter. Zo is dat, maar om er nu al op te gokken lijkt me gevaarlijk. Balbezit ter hoogte van de middenlijn in de 48e minuut. Voor Richter zegt dat hij door Leemans, de invaller... Even wordt vastgehouden, maar daar wil Bram haar niet aan. En dus gaat deze aanval verder met in balbezit Foujicevic. Foujicevic breed naar El Akcioui. Bal gaat even achteruit bij VVV. El Akcioui ter hoogte van de middenlijn. En Kullen speelt nu linksbuiten. Heeft te maken met het feit dat er wat wisselingen zijn geweest in de ploeg van VVV. Na het invallen van Leemans. Het is allemaal meer, wat meer in balans dan in de eerste helft. Wie is er dan vanaf gegaan? Tjula, de man die aan de buitenkant speelde in de aanval. Biemans moet een bal weghalen ter hoogte van zijn eigen strafsomgebied. In de verdediging van Willem 2, wel ingeleverd bij Toot. En Leemans, Boymans vertrekt al, krijgt inderdaad de bal aan de linkerkant van het veld op de punt. ...van het strafstopgebied laat de bal even lopen. De topscorer van VVV speelt hem dan in richting Cullen... ...wat achteruit nog altijd aan de linkerkant het balbezit voor VVV. Cullen zoekt naar de ruimte, vindt hij niet. Met een gelukje voor Jisjevic en die is er langs. Voor Jisjevic met de kans en het handje van Kujovic. En dan gaat de bal over de kruising heen. Is Moussa te laat bij de verre paal... ...en krijgt uh, VVV wel de derde corner al in de tweede helft van de wedstrijd. Goeie aanval van VVV via die linkerkant... En... Zojuist bij die eerste corner in de tweede helft de kopbal gezien van de recht. Bal even aangeraakt, ging net over. Maar dat was gevaarlijk. Even later was er een te hoog geheven been bij de volgende corner. En toen werd er afgefloten. Goeie staat nu klaar, brengt de bal ter hoogte van de strafschopstip in op het hoofd van de recht. Maar die heeft daar zelf eigenlijk geen weet van, krijgt hem boven op zijn hoofd. En dan gaat de bal heen over het doel van Vladan Kujovic, de keeper van Willem II. Die even tijd neemt om de bal klaar te leggen op de 5 meter lijn. Hij stelt zelfvertrouwen uit, hij staalt uh, rust uit. Kon je van zijn voorgangers Ma en Pa en van Davino verhulst toch niet zeggen. Die waren een bron van onrust voor de verdediging van de Tilburgers. Daar is de trap van Kujovic op het hoofd van Janga verlengd. De rechter is de bal even kwijt, Richters profiteert bijna. Maar de rechter met een uitgestoken been voorkomt dat er een aanval ontstaat bij Willem II. Het is 0-0. We wachten, hopen op doelpunt in de koel cool bij VVV Willem 2 na 51 minuten. 11-11 was het bij rust bij Fortuna PKC. En dan ben je eigenlijk helemaal niks opgeschoten in de eerste helft, Frank Vierleif. Nou ja, je hebt toch 22 treffers gezien. Dat is in ieder geval iets. En een leuke eerste helft ook tussen twee ploegen die aan elkaar gewaagd waren voor de pauze. We zijn inmiddels 11 minuten onderweg in helft nummer 2. En PKC heeft de voorsprong weer gepakt. Nu met de drie treffersverschil. En uh, nu weer de aanval van uh, de ploeg om te proberen die voorsprong nog wat verder uit te breiden. PKC is de ploeg die zich nog moet plaatsen voor uh, de finales, voor de kruisfinales in uh, Ahoy. En, uh, Daarmee zijn ze dus goed op weg. Fortuna heeft zich daar al voor geplaatst. Maar zou bijvoorbeeld als ze vanavond winnen zomaar Koogsaan Dijk voorbij kunnen steken. Op de ranglijst eerste kunnen staan. En dan zou PKC in die kruisfinale zomaar de tegenstander kunnen gaan worden. En wat dat betreft zijn hier nog wel wat belangen. Daarbij heeft Fortuna... En thuis niet zo'n hele mooie serie staan. Vier overwinningen, vier nederlagen. Gek genoeg, de ploeg uit Delft uit, ongeslagen. Zeven zegens en één gelijk spel. En uh, ja, dus ze willen hier niet weten van een thuiscomplex. Ze willen hier ook niet uh, van weten dat ze niet met druk om kunnen gaan op het moment dat het moet. Dat ze dan ook daadwerkelijk kunnen winnen. Vandaag zou dat allemaal gelogen strafd worden, zei Barry Schep eh, voorafgaand aan deze wedstrijd. Wij zullen het tegen PKC laten zien. Niks, geen syndroompjes. Wij gaan die wedstrijd gewoon winnen en daarmee nemen we afscheid van eh, het fenomeen syndromen bij eh, Fortuna. Maar voorlopig niets daarvan, dus PKC leidt met 16-13 in Delft. Eén wedstrijd is afgelopen. In de Eredivisie NAC verloor van FC Groningen 0-1. Er is een minuut of tien in de tweede helft gespeeld bij VVV Willem 2 Nog 0-0. En hetzelfde geldt voor Herakelis Heerenveen. Een minuut of tien in de tweede helft. En daar is het 2-1. En een minuut of 13 in de eerste helft. NEC tegen de Graafschap. 1-0. Tot zover dit uur van Langs de Lijn. We zijn terug naar het NOS-journaal met Nanette Wijl van 9 uur. Met nog 2 uur Langs de Lijn. Ellen Verbeek. Dit is de redactie. Succesvol journaliste. Samen met haar man Dirk Sauer. Rijk geworden in het nieuwe wilde westen. Rusland. Ze komt altijd met nieuwe ideeën. En Russen die uh, hebben dat minder. Reis mee naar Moskou. En luister morgen naar de documentaire. Rusland door de ogen van Ellen Verbeek. In Rusland heb je gewoon meisjes gewoon rustige maandsalaris uitgaven aan één kledingstuk. Morgenavond 9 uur. Rusland in Holland Doc Radio. Radio 1.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 Toch wel de erkende? Zorgeloos verhuizen voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende verhuizer? Dit is Radio 1.